De straat, de Ah, Je kunt het gras nog tussen de stenen horen groeien. Een paar huizen verder is Gido gezellig geboren. En st ze is daar. Voor uh, Commissaris Van In en inspecteur Vermeer, uh, mevrouw Maas. Kunt u legitimeren? Uh, jazeker.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 Ik vrees voor eten aanslag. Dat is een hybrouchia. Ja. Wat wil je dat ik daarop zeg? De hele onderneming wordt geskand. De dader is spoorloos en de politie staat voor een raadsel. <laughs> dat zie ik vorige week ook in de kranten staan. Na de aanslag. Bro. Vindt dat je nu ook dat je... de verbinding ineens zo slecht wordt? Mee, Beter mee ophouden. Ja, pronto.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 Luc is heel zijn leven een brave jongen geweest. Dat hij zo aan zijn net moet komen. En? Iets gevonden? Zeg, uh, zeg, Ik uh, ben hier ook klaar. We gaan u niet langer ophouden, mevrouw Maas. Uh, nee, uh, bedankt voor uw medewerking. En ook bedankt dat ik Luc zijn kamer heb mogen zien. Weet je nu meer? Uh, misschien, mevrouw Maas, uh, misschien... Uh...